Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook de rij in Amsterdam schroeft de beveiliging op... na het verhogen van het dreigingsniveau in Nederland. De gemeentes Maastricht en Valkenburg nemen ook meer maatregelen... omdat daar druk bezochte kerstmarkten aankomen. En in de rij komt er ook een groot kerst-event aan... Het dreigingsniveau in Nederland ging gisteren van 3 naar 4, omdat de kans op een aanslag volgens de landelijke terrorismebestrijder reëel is. De zoon van de Amerikaanse president Biden, Hunter, wil niet achter gesloten deuren getuigen in een zaak tegen zijn vader. Er loopt een onderzoek tegen president Biden, omdat hij zijn macht zou hebben misbruikt toen hij nog vicepresident was onder Obama. En zijn zoon, Hunter, zou daar zakelijk van geprofiteerd hebben. Maar Hunter wil alleen in het openbaar dingen daarover zeggen, vertelt hij. De film Barbie heeft opnieuw een record gebroken. De hitfilm van dit jaar is 18 keer genomineerd voor de Critics' Choice Awards. Dat is het grootste aantal nominaties ooit voor die Amerikaanse filmprijzen. Of Barbie ook daadwerkelijk een award wint, dat weten we pas in het nieuwe jaar. Op 14 januari zijn namelijk pas de prijsuitreikingen. En een nieuwe razie in de Verenigde Staten en Canada, want liefhebbers van restaurant De Gouden Bogen, oftewel de Mac, zijn helemaal door het dollen. want daar zijn nu Happy Meals voor volwassenen te koop. Ja, en deze Youtuber was gelijk van de partij. Hey, do you have the adult Happy Meal? Yes, it is. Hey, that's the Big Mac meal. This is what we're dealing with. Oh, extra the McNugget buddy. Ja, als een kind zo blij is, je hoort het. In het volwassen kindermenu zit een grote burger of tien kipnuggets. En ook een grote friet en natuurlijk dat beroemde speeltje. En Hart van Nederland heeft alvast met McDonald's Nederland gecheckt... of die Happy Meals voor volwassenen ook hier verkocht gaan worden. Maar ze zeggen het nog niet te weten omdat elke land wel een eigen actie heeft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 Was het andersom? Je bidt, je roept, je tiert. Ik heb toch ook een leven. Ik fluister. Ben een gigantisch leven. Het geluk vindt mij onrozen. Het geluk vindt mij een klein kind. Het geluk, zeg jij, moet nu gaan oppassen. Voordat ik niks meer van je vind. ik ken Roos Rehbergen van Roos Bief al heel lang want ik vroeger speelde ik met krang altijd op het festival De Koeien Neur in, in Dieren dat was een boerderij en daar hadden ze een festival met Johan, de familie Rehbergen is, is een artistieke familie en die hadden dan een popfestivalletje op hun boerderij en daar speelden allemaal heel alternatieve bandjes en Roos was de dochter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 Maar ik heb zelfs als gelezen dat George Harris uh, zijn oog ook geopend werden door het gebruik van de LSD. Ah ja, maar de naam is toch wel.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 Die is gewoon totaal geflipt. Maar die heeft gewoon één keer verkeerde LSD-trip gehad. En, ja, ja. En ja dat is het zit risico zit. natuurlijk. Ja. ja. Uh. ja.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 150 jaar elektronische popmuziek. <laughs> maar het is natuurlijk, uh, uh, uh, dat gaat over waar hij uiteindelijk later in beland is. die Rodje Walter. Dus natuurlijk nu op dit moment een beetje aan doordraaien met zo'n. Die is ook zo'n ja. padje af, maar ik weet niet of dat door de drugs is of <laughs> de politiek gezien door de Hij is ja. inderdaad politiek, ja. Ja, ja. Hij is natuurlijk, maar, maar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 en die krijgt dat. Kijk, dan kun je voort. Dan, ja, ja, ja. dan is er niet zo heel veel financieel uh, waar je zorgen over moet maken. Maar bij bentjes of Spinvis en, ik, en, en de kift bijvoorbeeld, ik, die ken ik dan veel beter nog. En, mm -hmm. Maar de kift kon jarenlang niet zonder subsidie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 De communicatie zit ook vaak, ik vind humor een heel fijn transportmiddel om, om ja. zeg maar een boodschap over te brengen omdat een lach opent, iets, ja. dan, dan, dan laten mensen hun defensie vallen. Ja, maar als humor je, als je, als je, als je is heel moeilijk, hè? Ja, maar als je mensen aan het lachen weet te brengen, raar, dan zijn ze ja. wel veel meer bereid om naar je te luisteren dan als je te ze ja. woest maakt. En, ja. en ik heb Tuurlijk. ook wel mensen woest gemaakt, maar dan was dat een <laughs> beetje de inzet. <laughs> ja. Maar ik kwam er dus achter toen tijdens fratsen van dat humor een mooi middel is om, om, om iets te vertellen. Toen dacht ik van, ik wil ook een theaterprogramma uh, proberen te maken. En toen heb ik dat zeg maar in 1990 heb ik meegedaan aan het Leids Cabaret Festival. En sindsdien ben ik uh, dit ook Met aan het doen. Sindsdien ben ik, uh, ik ben nu 33 jaar professioneel zelfvoorzienend artiest in dit uh, knetterlinkse land. <laughs> knetter links. ja dat is waar helemaal. <laughs> ja, nee, maar dat wordt ons nog altijd verweten dat, <laughs> ja. dat, dat Nederland knetterlinks is, terwijl ik al 30 jaar zie dat het ding overgesteld wees. Maar ja, maar. Ja. En we maken gewoon klassieke fouten die elk volk iedere keer opnieuw maakt door elke keer de schuld bij partijen te leggen die er helemaal niks aan kunnen doen. Want ons ongeluk wordt door onszelf veroorzaakt. Niet door anderen die er helemaal niks nee, mee te maken hebben. Nee, kiezen natuurlijk ja, met z'n allen. Ja. Ja, ja, ja, maar ook door onderling. Waarom zijn er zoveel mensen in het probleem gekomen? Omdat iets als wonen gewoon onbetaalbaar is geworden. Maar ja, wie verdient er aan wonen? Andere Nederlanders. Er zijn toch, ik weet niet hoeveel veel Nederlanders... die ja. schatje hemeltje rijk zijn gewoon door de verhuur van woningen... die vroeger gewoon uh, uh, bijna voor niks ja, klopt, werden ja. verhuurd. Ja. En dat is toch ook gewoon...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 Ja, nou ja. Als we allemaal wisten hoe het om konden keren, dan. Uh, maar ja. Alleen nog maar naar mij luisteren, maar ja, ja. Die, die, gaat er, die gaat ervoor zorgen. Ik denk, om, omroep, Zandvoort. Ja. omroep Zandvoort Luister Zandvoort maar Ja, wij doen ons best. Ja, nee, maar ik snap niet Maar vind het is wel knap want ik heb je gezien in Bloemendaal, in het Openluchttheater daar. Ja, ja dan sta je toch wel een beetje in het.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 Goddomme de burgers, Goddomme zo, Goddomme de kerken, Goddomme mo, Goddomme Jeruzalem, Goddomme Rek, Goddomme de wind, Goddomme het hek. Goddomme weer blut, Goddomme weer dikke, Goddomme i, Goddomme ikke.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 ik ga, ja, Ik ga, ik ga, ik ga! Engagement vind ik nog steeds uh, in mijn theater uh, absoluut noodzakelijk. Maar het idee dat het iets helpt, dat ben ik al heel lang geleden kwijtgeraakt. <laughs> Is ook niet meer de inzet. Nee. Ik wil mooie dingen maken. Ja.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 Waar hij het of zij het niet mee eens is. En dan deelt zij, hij of zij deelt dat op een platform. Op Telegram of op een WhatsApp-groepje ja. of wat dan ook. En dan, dan explodeert het. Dan krijg je dus dat al die volgelingen. Zoals iemand wat Wier Duk. Een, een telegraafjournalist. Die, die is gewoon in staat om. Uh, uh, uh, met één Twitter-berichtje. Uh, uh, 10.000 van zijn volgelingen. op het goede spoor te zetten. Te zeggen wow. van. die andere imam wel die deur niet. Daar moeten jullie nu achteraan. Dat zegt hij niet. Maar op het moment dat hij. Twitter ja, ja. berichtje in plaats van lees nou eens wat deze linkse schoft nu weer zegt. <laughs> ja, dan is het natuurlijk gewoon ja, ja, uh, ja, ja, voor ja. de rest alleen nog maar inkopen. Ja. En word je daardoor geremd.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 Maar als je alleen maar geconfronteerd wordt met mensen die alles wat je maakt echt verschrikkelijk vindt, dan is dat een hele negatieve ja, ja, energie ja, ja. waarin je in terechtkomt. En dat, ik zou nooit mijn mond houden. Ik zou nooit mijn mening uh, uh, onder nee, okay. stoelen of ja, dat banken steken. Dat, dat is gewoon mijn, zo werk ik. We moeten er af van dat, dat alles meteen uh, maar in scheldpartijen ja, en geschreeuw en gevloek dat, ja. en bedreiging, ja, dat, dat, dat, ja. dat is noodlopende weg.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 Maar goed, even een vrolijk liedje tussendoor. Ja, de, de, de presentator van de dienst denkt van voordat iedereen thuis in een depressie raakt, even wat leuke muziek. Junkie. Of, ja, goed leefde. Of, nou ja, wel wel een lied waar wel mijn enorme liefde voor de taal in, in Terecht is gekomen. Gaan we voor de liefde?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 Niet goed. Ik zit de pen in mijn vlees. Ik vul mijn hart met blauw, bloed. Ik kan me niet schijn, wat de buurt van mijn zee. Ik hoor achter de feiten aan, totdat ik heb gescoord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 I wanna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 Ja, ja, ja, ja. En, en heel erg gefocust. En later, ge als, je ja, als je de techniek hebt. Als je de, de, de, de rust en de controle heeft, ja. Dat gaat vooral om controle, denk ja. Ik. Ja, dat ik. En dat is natuurlijk, uiteindelijk het doel is dat je gewoon zo'n hele zaal uh, in beweging kunt krijgen, maar dan wel de beweging die jij wilt dat ze maken. Ja. En, en ja,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 over uh, massa psychose, wat de wol natuurlijk is, over uh, uh, mm -hmm. uh, uh, mensen die... Het, het schudt natuurlijk tegen fascisme aan met die zwart-rode vlaggen ja, overal, ja. en die hamers. En, en, en, marcheren, ja. en marcheren. En marcheren, en het hele publiek, er stond gewoon ik, ik weet, een bepaalde duizend mensen, ik weet niet eens meer hoeveel er ja. waren, die stonden allemaal met een wit masker voor op het moment dat het moest gebeuren. Toen keken ik omheen en dachten van we zijn nou gek ook, joh, wat doen we doen gewoon precies.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 Niet doorbij gebied is nog nat achter de oorlog, ze hangt man.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 De Vijfpoort op de Schelling, waar ik dan mijn theatervoorstelling speelde of mijn bandoptredens deed. En klant vroeg mij of ik, uh, of ik met hem uh, dat liedje wou, uh, of ik hem daarmee wou helpen. Toen ben ik naar Zwolle gereden en toen uh, uh, kwam ik bij Dries Belsma op, uh, in zijn huisje en die had dan een klein studiootje. En het, uh, ze had dan een, een soort van track gemaakt van uh, uh, dit gaat het ongeveer worden, nee we moeten nog een refrein. Ik zei nou dan wil ik wel een refrein maken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 Moment uh, ja. uh, omhoog spring en ja, uh, dat is echt wel te gek hoor. Oké. Okay. Ja, nee, dat word ik. Uh, ik zal niet ontkennen dat dat soort succes ook best wel zijn een aangename kant heeft. Okay. Maar wel, hey, de Zwarte Kross bijvoorbeeld, dan, dan heb je dat op het hoofdpodium en dan zie je daar uh, 20.000 man helemaal uit een plaat gaan. En vijf minuten later sta ik op het theater de er een column voor te lezen ja. voor 50 man. En eigenlijk uh, is dus dat stiekem net zo leuk. Ja, maar, mooi, dan gaan we met dat nummer eindigen. Dan gaan we er een beetje een eind aan maken.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 en die energie die je daarvan ja, komt, zorgt voor, ja. dat kan gaan. We komen nog een keer terug. We <laughs> hebben de tijd, zo. jullie weten nu wat het is. Ja. <laughs> André, hartstikke bedankt voor dit ja, geweldige bedankt. interview. Mooi, weer een hoop leuke dingen gehoord, goede mooi. verhalen en zo. Mooie muziek, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Dank jullie wel. bedankt. Oké. Okay.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 Stond dat niet in mijn draaiboek. Zie wat die man met de zeis doet. Zie wat die man met de tijd doet. Een nieuwe dag, een nieuwe start. 400 kilo wat dit voor je bakken, Voer voor je hoeven, voor, voor, voor je hart. Zo fles, zo clean, zo breng ik de rackets. Verheerlijk niet meer waar ik eerder verstond. Zand, lopetjes keer ik weer om. Zo is mijn wereld op cirkel